I want you to be happier Than only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 een goed adres familie en vrienden liefde Over van de zee, wat is jouw kracht enorm? Appelvloed, eh? je lange gouden strand Ik voel me weer dat kind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 nou, ik ga mooi naar Zandvoort. Welkom hier in Zandvoort. Ook al valt er wel eens regen in het jaren tijd. De compensatie is veel gezelligheid. Aha, altijd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 I wanna search for you all night long Dreaming I, I, I wanna know In een soort slijmerige zin Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Er is maar één. Hey.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 So okay. okay. I see you got what I want